maar je moet het niet vergeten Toch? I put a nickel in the telephone Tell my baby's number Got a busy life Each time I tried, I got a busy tone That my baby's number Just a America let the message with the baker even check in to my baby's house i gelijk met butiga ja, net even. We gaan zo te gaan ik ja ja ja. hij ja. Floor en ik. Busy, ja, ja. ga je luisteren? ja. Oh. nee, maar ik hoorde dat je had gezegd dat je naar me komen. ja, maar dat zei ik ook niet. We zouden moeten pas in gaan roken. En uh, ja, ik ook weer een beetje, warm ik op Maar uh, nu gaan we. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Nou, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, moet je zelf weten. Ja? Nou, dikke kus. Hey, gaat je de muziek? Ja. Oh, leuk. Nou, wij komen ook. Ik neem hem mee. Nee, echt. Dan kan niet. dan kan niet. Dat kan niet. dan kan niet. Dat kan niet. leren, kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dit is op de radio. niet. Dat kan niet. in de uitzending. Nou, Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Zo, nou dan zijn we als het goed is. Even kijken of de telefoon het doet. Ja, ja doet het ook. Nou, dan, uh, ja, dan werkt het. Dit is dus een belprogramma. En het is een heel bijzonder belprogramma, want je hoeft niet te bellen, maar het kan wel. En het spannendste is eigenlijk als jullie me gewoon een uur lang laten wachten totdat er gebeld wordt en dat je dan net na de uitzending belt. Dat is, de, dat is het spannendste eigenlijk, maar het zou ook leuk zijn als je nu gewoon direct belt. En er is vast wel iemand die mijn telefoonnummer heeft. En als je het niet hebt, je kan dat heel makkelijk vinden. Dat staat namelijk op de Radio pagina Klik je gewoon, uh, ja, waar die jukebox is. En dan staat er nu komt, staat er ineens een schermpje met mijn telefoonnummer. Nu op dit moment, iedere keer als ik op de radio ben en je kan bellen, dan staat dat telefoonnummer daar. Dus je hoeft het niet eens op te schrijven. Dat is allemaal hartstikke goed geregeld. Hè, hè? Nou wat een getoe allemaal, even kijken hoor soms heb ik een dagje dat ik denk dat het gaat goed maar de volgende dag pats boem af ja, wie heeft dat niet en het leukste is eigenlijk dat als je je heel goed voelt hè, dan moet je je eigenlijk van tevoren al gaan afvragen is dit wel goed het is misschien raar hè, maar het is heel leuk om te bedenken dat als het goed met je gaat dan gaat er misschien wel iets anders helemaal niet goed en dat mis je dan net, omdat het juist zo goed met je gaat. Dat kan echt. Even kijken hoor, waar zijn we nu? We zijn nou bij Jaakrijn. Dat is vijf minuten over tien. Jaakrijn? Jaakrijn. Dus, dat, dat we dat even noteren. Vijf minuten over tien, Jaakrijn. En Colinda kan natuurlijk wel. Ik, ik ken Colinda alleen maar... Ik ken, ik ken een, een zangeres van vroeger. Die heette Colinda. Je komt niet zo vaak iemand tegen die Colinda. heet. Uh, waarschijnlijk. Er, er is ergens een asbak. Um, hmm. Er waren hier drie asbakken. Ja, dat is er eentje. Is dat die... Uh, is... Dus ja, ondertussen zijn we op zoek naar asbakken. Nee, nee. Dus ja... Als je dit programma wil vullen... Het toch mee? Dat bedoel ik. Dan hoeven wij helemaal niks te zeggen. Ja, hallo. Ja, hallo. Wat een leuke stem heb jij. Ja. He? Ja. Best een zware stem, hè. O, dat, dat heeft juist wel wat charmants. Ja. Maar ik zing ook dus... Jij zingt ook? Ja. Serieus? Ja, ik heb twee eigen nummers. Dus ik kan jou wel kennen als zangeres van vroeger? Of ben jij een zangeres van nu? De zangeres van Vita, zeg maar. Oké. Okay. En wat heb je voor nummers? Uh, het Feest en de Kroeg. Dat vind ik sowieso. Dat is een toptitel. Top en uh, Het Haagje. Het Haagje. En ja. dat, dat, dat is leuk joh kun je, kun je daar wat van laten horen? Ja kan ik wel Dat zou hartstikke leuk zijn Kiek dat het haagje Kiek ze maar een schan Ze schoepen en ze jatten Ze vangen van alles aan Al zijn de tijden nog zo slecht Ze schoepen en ze jatten Ze halen alles weg Het haagje voelt zo. Het Haagje voelt zo. Dat is één van mijn anders. Het Haagje, dat is toch zo'n beroemde wijk? Ja, klopt. Waar, waar iedereen elkaar kende? Ja, dat is nog steeds. Dat is nog steeds? Ja. En dat is in Limburg? En ik ben daar, ik ben daar echt, uh, ja, toch wel uh, de zangeres van Het Haagje. De zangeres van Het Haagje heb ik zomaar hier op Reden Radio. Ja. Het is, ik hoor de radio ook heel hard terug. Kan dat? Ja, ik, heb, ik zal hem niet zachter zetten. Want anders gaan we zo meteen piepen. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Uh, maar het klopt wel, ja. Ik ben zelf ook zangeres. M maar maar vertel, vertel eens wat over het haagje. Wat is zo bijzonder om daar te wonen? Nou, iedereen kent uh, ons. Mm hm? En uh, ja, we houden het met elkaar allemaal. Kijk, nou dat, dat is precies wat op Ridder Radio ook zo hoort eigenlijk. Ja, ja, klopt. Dat is ook het fijne om iedere keer bij Nelly in de uitzending te zijn. En dan allerlei mensen die elkaar echt fijn begroeten. En dat, dat zijn allemaal ja, fijne het, mensen. Zo hoort het eigenlijk ook, hè. Zo hoort het. En dat, dat is in het haagje dus nog steeds. Ja. Zijn ja. daar nog huizen ja, vrij? Ja, jammer maar dat ze de wijk af gaan breken. Ze gaan hem afbreken? Ja. ja. Ze Wanneer... gaan 160 huizen weghalen. Ja. En dan uh, komen er... Nee, ze gaan 200 huizen afbreken. En dan komen er maar 200 voor terug. Uh, nee, 150 voor terug. Dus, dus er komen mensen zonder huis te zitten? Ja, klopt. En worden het dan huurhuizen of koophuizen? Uh, huur en koop dus en nu zijn het waarschijnlijk allemaal huurhuizen nu zijn het uh, de meeste zijn huurhuizen zo en wanneer gaan ze dat doen waarschijnlijk in 2010 gaan ze beginnen oh dat is al en hartstikke 2017. snel 2017 uh, moet het allemaal gerealiseerd zijn dus dan houdt het op met het haagje ja ja. Oi. oei, oei. oei. Dan, dan moeten we wat tegen bedenken. Waar ga je dan heen? Ja, ik zit in een uh, ander huis. Ik zit in een koophuis. Dus ja, voor mij geldt het niet. Maar ik vind het wel jammer voor de rest. Ja, want... Week, want die worden toch berg? En die raken hun zangeres kwijt. Nee, dat niet. Dat, dat niet. niet. Ja, ik dat vind ik mooi dat om gewoon, te horen. Uh, ja, ik bleef toch gewoon drie iedereen klaar staan, neus. Ik, ik vind het heel te gek. Gewoon heb ik Colinda niet de zangeres die ik dacht. Maar een andere nee. Colinda, ook een zangeres aan ja. de telefoon in één keer. Ja, dat klopt. Ik, ik vind, vind het zo mooi. Kijk, we chatten al heel vaak tegen elkaar. En, ja. en nu spreek ik je pas. Ja, klopt. Mag ik je misschien iets uh, heel persoonlijks vragen? Vraag ja. me. Wat vind jij zo mooi aan uh, de uitzending van Nettie? Ja, de warmte. Uh, de warmte van de mensen om me heen. En uh, gewoon Nelly maakt gewoon mooie uitzendingen. Kijk. Dus eigenlijk met z'n tweeën even een applausje voor Nelly, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Zo. Ik wil je nog één ding vragen. Dat tweede liedje, want je had maar twee liedjes, zei je. Het feest in de kroeg. Mag ik daar een stukje van hebben? Dan maak ik een biertje open. Dat is goed. Oké. Okay. Het leven is goed. Het leven is fijn. Daarom kies ik nu om bij jullie te zijn. Het feest in de kroeg begint nooit te vroeg. Daarom ben ik hier bij het feest van plezier. Al dan krijg je in de kroeg is het feest. En voor ons het meest. Daarom ben ik hier bij het feest van plezier. Dat is genoeg, hè? Ik, ik vind het geweldig. Nou, is, is, is... Maar je, kunt ze allebei, je kunt ze allebei bekijken op YouTube. Uh, en dan... ...diep je allebei het feest in de kroeg en het haakje in. Oké. Okay. En dan zie je mij ook persoonlijk. Nou, weet je wat? Dat, dat, dat ga ik zo meteen na de uitzending doen... ...en ik beloof je, ik ga zwaaien naar je. Is goed. Oké. Okay? Oké. Okay. Houdoe. Houdoe. Doe je voorzichtig. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Doei. Houdoe. sweet voorstel hoe het klinkt als ze gekieteld zou worden. Het, dan, nou ik, ik weet zeker dat dan er op een gegeven moment uh, nou, ja, dan was iedereen al helemaal wild geworden op die chat. Blijf nou nog een beetje kalm. Dus ja, dat is echt zo. Voor jou. Hey, volgende keer kietel ik je, als je hetzelfde nummer zingt dan... Uh... Wat vind jij nou een mooi nummer? Uh, wat nu wat doen? vind ik nou een mooi nummer? Nou, ehm... Um, wat vind ik nou eigenlijk een mooi nummer? Ja, ik, ik vind dat beginnen met je wel mooi. Rose Murphy. Ja, die gaan we oefenen. Die, gaan we, die, gaan we, die gaan we ja, kan je ook zo'n stemmetje. Ja, zoiets. Zoiets. En ja. oh, dan, dan zouden we um, even kijken uh, dat Marilyn Monroe. Oh, ja. I want to be loved by you. Maar daar kietel ik niet bij, hè, bij dat liedje. Maar is die ook weer? I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, po po doo I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone, I couldn't aspire.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 Ik zie nog steeds te denken over wat ik mooie muziek vind, eigenlijk. Ik vind eigenlijk iedere dag weer nieuwe muziek en die vind ik de ene weer mooier als het andere. Ik weet niet op de een of andere manier. Er is echt heel veel mooie muziek. Er is gewoon zo ontzettend veel mooie muziek. Het is eigenlijk gewoon uh, ja, bijna eindeloos. Ik, uh, ik ben iedere dag nog steeds verbaasd. En ik maak lijsten van uh, muziek uh, waar ik de rechten van heb. En muziek uh, waar geen rechten van zijn. En muziek uh, waar rechten op zitten. En dan die verzameling muziek waar rechten op zitten. Dat wordt steeds en steeds kleiner. Het is echt gewoon... Uh, Belachelijk, die groeit eigenlijk niet meer. Ik zou niet eens weten wat vandaag de dag echt een hit is. Ja, ik kom op allerlei dingen tegen Lady Gaga en zo, maar dan denk ik van: nou ja, leuke naam, denk ik. En uh, ze zal best wel kunnen zingen. En toen ben ik eens een keertje gaan kijken op YouTube of zo en dan heb je Lady Gaga met Beyoncé en zo. Nou, het lijkt me geweldig. Ik, ik heb het niet kunnen aanhoren, echt. ja hier moet gekieteld worden dat hoor ik al streams, and out on the mountains oh is where I wanna be. With you so close to lieve Mink Slaap lekker Half lives and Dag Mink Doei I who was lost and lonely Believing life was only A bitter tragic joke I found with you The meaning of existence Of my love Bunch of bananas Er werd net door Adrie gevraagd of jullie ook al liedjes ingestudeerd hebben. Want hij zei het een beetje anders. Ja, hij zei het een beetje anders en hij durft het vast niet meer te herhalen. Nou, nu gaan we de OneNote Samba doen. Vraag eens of Adrie die kent. Ja, Adrie kent alles. En iedereen. Are you sure? Ja, zeker weten. Kent u hem? Nou ja, kijk, de volgende keer hoeft hij hem niet meer te horen. Dat kan ik je nu al op een briefje geven. a little samba built upon a single note, other notes bound to follow, but a road is still that now. Now there's new, no. notice, the not consequence of the one we've just been through, as about to be the unavoidable consequence of you, there's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, no nearly nothing.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 Oh Ik ben het God. ook wel een beetje met hem eens, het is toch weer allemaal hetzelfde. Heb en je niet iets er... in een heel ander genre? Wat is er mis met oude koek? Iets in een volledig ander genre. Dat een oude even... vertrouwde stroopwafel. Heerlijk. Ik hou niet van oude stroopwafels. Ik wil liever verse stroopwafels. Ik vind verse stroopwafels lekker. Zo'n lekkere taaien man. Nee, nee joh. Zo'n koude. Een ander genre. Hebben wij andere genres? Ja. Yeah. Ja, yeah, western, Jolie. Echt een old, old school. Okay. is beyond compare? with flame loves over him? With ivory skin and eyes and the morning. Your smile is like the breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot complete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Jolene. Maar ik meer Wel, trusten, lieve Esmeralda. Slaap lekker. Julie, Zangers en zangeressen zijn de tekst van Riders on the Storm, de zangeres hier aanwezig. heeft de tekst dus niet bij zich, dus je kan opbellen en dan meezingen. Want Floris die denkt dat dat hij het kan spelen. Uh, ja, bel jij mij maar. Ik, ik, ik wil best wel bellen, maar het is spannender als andere mensen er doorheen kijken. Nou, kan je ook rijden zonder storm bellen? Ik moet even een, een dingetje pakken. Hoe hoek ik het? Ja. ja. lekker. Mooi gebied. Heerlijk aan het werk. Maar daarna kom je ook weer thuis. Kijk. Op de bank zitten. Trusten. Tot later. Bye. Bye. Bye. Bye. go welcome to this one woman show just take a seat they're always free no surprise no mystery in this theater that I call my soul I owe play a starring role. So lonely, so lonely, so lonely, so lonely. I feel so low. So lonely, so lonely, so low. I feel so low. I feel low. I feel so feel so low. I feel low. I feel low, low, low, low, low, low, I feel low. so so low. I feel low, low, low. low. I low, I feel low, I feel low, I feel so low, I feel so low, I feel so low, I feel so low, I feel so low, I feel low, I low, I feel so low. Adri, die stuurt een link op. Nou, Adri, het is een hele mooie link, maar ik, uh, het is meer een soort reclame om een, een ringtoon op te halen. Uh, dat is dus niet, uh, hebben we niet echt wat aan. Uh, dus ja, ik weet niet of je eerst die pagina bekeken hebt, maar wij bekijken die pagina nu en we, we kunnen deze tekst kunnen we wel zingen, maar het wordt wel saai, hoor. Send riders on the storm, ringtone to your cell. Sand riders on the storm Ringtone to yourself yeah, yeah, yeah, maar yeah, Nee, dat is, het is een ander liedje Dat is een, ander een vet nummer van Op de Doors Dat een ander liedje He? Dat is een liedje van de Doors, inderdaad Vet nummer Heeft hij helemaal gelijk in, dat kan het niet uh, Nou, we klozen we, we gewoon Oh ja, kijk En dan krijgen we hier de tekst Nou, we zijn hier allemaal leesblind uh, <laughs> <laughs> We hebben hier sowieso ontzettend slecht gegeven Ik kan eigenlijk niet komen, zingen dan. Volgens mij kan Floort wel spelen. Bijna. Floort is iets aan het oefenen, Maar er staan geen noten bij, uh, Ali. Ride, ride, ride is on the storm. Ride is on the Storm. Ride is on the storm. Ride is on the storm. Into this house you were, were born. Into this house we're born. Oh ja. Into this world we're thrown. Like a dog without a home, riding a, a, a, a, a storm. Nou we doen nou, ons best. Adrie, dan moet je het met doen jong. <laughs> ja, we doen zelf ons best. kunnen is, Dat is mooi niet, ja. Het is een heel mooi, man. Hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk, gewoon. Ja, ja. Nou ja, het wordt al beter leesbaar uh, heeft gas, uh -huh. We hebben een groot glas bij Ja, het wordt al steeds helder Without a bone, without a ja. ja, nou ja, uh, we hebben de rest van de tekst hebben we ook nog. Ja. Maar we hebben hem pas... Eigenlijk aan het einde van het oefenen... Hebben we hem pas zo groot... Dat we hem ook allemaal kunnen lezen. <laughs> dus... Het is wel een hele blitse tekst eigenlijk. niet? Ja, het is een blitse tekst. Het is ook een mooi nummer. Maar het is wel een beetje depri, vind ik. Die stomme gitaar, dat is... Uh, een beetje eentonig. Een beetje Zit, eentonig. Er zitten, zitten weinig... Uh, ja, weet je, ik bedoel, de doorzet is gewoon, weet je, ja, het is niet te even naar, de original is gewoon, is de best. Oh ja. nee, van, af, van sommige nummers moet je ook Ineke, Ineke, als je wilt schelden, je kan altijd bellen, hè, dat weet je. Dus, uh, dit is Ritter Radio, en je, je kan gewoon zo meteen, echt gigantisch, je mag echt gewoon alles roepen wat je wil. Ik zal de telefoon niet neerleggen, roep maar van alles wat je wil. Ja, ja, sommige mensen hebben dat gewoon even nodig. is de training van Jasper, nee toch zeker? Om het kwijt te raken. Dus, uh, ja, ja. Dat is wel, het is wel heel goed, zeg. Een scheldlijn, ja, toch? een scheldlijn, waar mensen op kunnen afreageren. Gewoon even lekker afreageren. En we weten toch dat jullie het allemaal wel zo voelen, maar dat jullie het, ja, allerlei andere dingen misschien wel begrijpen of niet begrijpen. En het is ook eigenlijk wel leuk om gewoon niet te schelden en gewoon... Uh, gewoon hele lieve dingen te zeggen. Je mag ook bellen om alleen maar lieve dingen te zeggen. En als je wil vloeken, dat is volgens mij het nee, dat is ook dit nummer. En als je vieze geluiden wil maken of zo, of hele lekkere geluiden, dat kan allemaal. Pew. Alleen maar, alleen maar een dramatische, Erg. Erg. Maar kun je die binden? Of is dat een met een schuifknop? Met een schuifknop. Dan. Oh ja, dat kan ik ook wel meer. Dat is echt uh, de grote. Een is een hele grote. Dat is een... Uh, een echt, je weet ja. hoe heet het schatje nou. Dankjewel He. Nou ja, Het is misschien toch wel leuk om even Ze is volgens mij allemaal weg van de chat En ik ben vergeten Welterusten Colinda Slaap lekker Welterusten En ontzettend veel plezier In de laatste dagen van het haagje En volgens mij met jou in de buurt Komt het feest echt wel in orde? Trusten, Colinda. Toei. Zo. Eh, uh, scheet van de week kan ook. Maar dan moet je heel kort bellen, hè? Want ik denk niet dat mensen zo lang een scheten kunnen laten. We kunnen, overigens. Ja, scheet van de week. Volgens mij was dat er al. Dat is niet zo origineel. Um, we kunnen bijvoorbeeld... Uh... Kijk, ik, ik kom uit Utrecht. Hè? En daar zeggen ze ook... Uh, wat een scheet. hè. Dat betekent dat het heel leuk is. En het, in Amsterdam hoor je dat ook wel eens. Dus op, op zich kan het dus ook een plaatje zijn van een leuk meisje. Of, of van een leuk jongen. Of van een klein babytje. Of, of van een leuk hondje. En ik heb ze het ook wel eens horen zeggen... Ja, ...tegen een paard en poepie... ...poepie, nou... hier ...als je poepie wil roepen is... ...dit het nummer wat je moet bellen... 030 <tied> 78 50 ...sneller kan ik het niet... Uh -huh. ...raad het geluid... ...kunnen we ook doen... Um, ...stel je voor... Uh, ...dat ik nu een geluid laat horen... ...ik zei niet voor niks... ...stel je voor... ...maar... Ik doe het nog een keer. Stel je voor dat ik een geluid zou laten horen. De tweede keer vond ik mooier. Spannender ook. Het duurde gewoon langer. Nou, ja. Voor de rest, ik heb niks te zeggen. Hoor, jullie, jullie, de telefoon is open. Ik kan Colinda wel bellen. Maar Colinda is weg van de chat. En dan weet ik niet meer of dat goed is. Ik, eh. Uh, ja. Uh, Colinda? Als je me nog hoort, eh. Uh, Mag ik je nog bellen? Of uh, via je eigen feestje nu? Ja, dat kan hè. Krein is ook al weg. Krein, jij jij jij. A brighter day came my way. I had to decide, was I gonna stay? Pack my things as I move on. That was the day when all began A brighter day came my way. I pack my things as I move on. That was day when all began. Hi, Mishka. Nice, you are here. do do do do do do do do do A bright day came my way I had to decide, was I gonna stay? I packed my things as I moved on Mishka is from Seattle and is going to make a program on radio at night time, so it's live at night time. You have to be able to understand a little bit of English, but it is possible. Mishka is talking very softly and very uh, clear, so you you can hear everything what Mishka has to say about all kinds of remedies and all kinds of things you are interested in, I know for sure. So, ladies and gentlemen, welcome to Mishka. Ja, nou ja, er is ineens een jingle doorheen. Fantastisch eigenlijk, leuk. Nou, eens even kijken, hebben we... Uh... Tja, gitaarmuziek klinkt Jochem als muziek in de oren. Dat is raar, Jochem. Want het kan ook heel anders, het kan echt heel anders. Je, je hebt mensen die spelen gitaarmuziek en dan denk ik, wow, hou er even mee op. En je hebt ook mensen die spelen gitaarmuziek en dan denk ik van, zo, zo, zo. Gitaarmuziek. Dat was onze... door de Mexicaanse And I'm out of my mind Let our hearts take wings around midnight midnight Let's held well rusten uh, die verliede bij Voor let me turn in here It till a ja, life say in sound Ik zie Liederwijn nu al onder een lekker dek beetje kruipen meteen de oogjes toe en dan gaat ze lekker slapen nou, een dikke kus lierbij mm -hmm. ja, ja eigenlijk hoort het langer hoor, vind ik Ja. het einde, ja wat zeg je? Uh, ja, nou, ik hoor je nou bijna niet, maar je had een iets langere adem kunnen hebben aan het einde. Nog langer. <coughs> iets langer, ja. Alright. Tel jij voor de volgende keer mee, dan? Ben jij de metronoom? Ik heb de metronoom, maar jij de goede? Nee, ik wil dat jij de metronoom bent. Poeh. Jeetje, dan moet ik eerst een stokje hebben. Dan slaat mijn pen weer aan de Ik weet hoe ik ben. Of, of de dirigent. Oh, dat kan wel met een pen, ja. Wacht even. Nou, dat helpt niet, hè? Dat zie ik niet Ik Nee, zo ook. niet, nee. little dream of truste means uh, sleep well so truste means sleep well but i if i say truste to you then it's i feel kind <laughs> of stupid because it's uh, maybe yeah it's end of uh, the day but it's still light at your place and here it's uh, all dark it's uh, it's a dark place holland at this time but at other times it's quite sunny and quite funny. And we are happy to welcome you in our little Riddle Radio family. So, be welcome every time you ask. We talk about Dutch and... Ja, we kunnen ook beter gewoon in het Nederlands praten. In het Nederlands praten leer je het het snelste van. Op het moment dat je gewoon regelmatig Nederlands luistert als Amerikaan, dan kun je dat gewoon heel snel begrijpen. Dat weet ik gewoon zeker. Dat is gewoon bijna onmogelijk te missen. Dat is gewoon zo'n heldere taal, echt met duidelijke teksten, duidelijke letters, duidelijke woorden. En op het moment dat je zegt klootzak bijvoorbeeld, dan bedoel je dat niet zo vriendelijk. En dat kun je dus ook beter niet op de chat doen, heb ik begrepen. Nou... In ieder geval, ik ken mensen die komen mekaar tegen en die zeggen Hé, hey, klootzak, ik krijg hier regelmatig uh, via mijn G-talk krijg ik iemand en die roept 'Hey lul, ben je er? En nou, ik vind het allemaal dus heel normaal en het is best wel te begrijpen in het Nederlands als je het maar heel rustig doet. Het is een stom voorbeeld natuurlijk. Je kan beter gewoon rustig praten. Opa is er ook. Nou, ik zwaai even naar opa. Hallo, opa. Ja, mijn webcam uh, staat nog niet aan. Want er is nog iets niet goed in orde op de een of andere manier. Uh, dus ik, ik moet nog even wat rommelen. En zo. Ja, de hele computer lag er in één keer uit. En toen hebben Adrie... Heeft toen de hele zondag verknoeid. Hij zou eigenlijk naar het voetballen gaan. En toen hebben we hier een hele computer weer... Uh, aan elkaar geplakt. En ik heb er inmiddels een heleboel andere dingen op geplakt. En... Ja, hij, hij draait als een zonnetje, echt. Werkelijk waar. Die mis ik eigenlijk. Zonnetje. Zonnetje, waar, waar is zonnetje eigenlijk? Zonnetje, als je er bent. Hartstikke leuk dat je er bent. En ik ben iedere keer zo'n stom zonnetje. Om, vergeet vergeten je, je telefoonnummer op te schrijven. Dus de volgende keer, als jij iets tegen me zegt op MSN of maakt niet uit waar. Meld even je telefoonnummer. Ik heb nu een pen bij de hand liggen. En een papiertje. Dus ik kan nu je telefoonnummer noteren. En dan bel ik je gewoon de volgende keer op. Want ja, als er iemand snel kan praten, dan ben jij het wel. En als er iemand altijd gewoon gigantisch veel energie heeft. En ontzettend straling heeft. Naar iedereen en alles toe. En zoveel positiviteit kan uitstralen. Terwijl, ja, het is bijna een, een wonder. Judith, we willen eigenlijk Judith op de radio een keer hoor. Oh jee. oh jee. Dit wordt een soort... Uh... Hij gaat voorlezen uit eigen werk, ben ik bang. Nee, het is allemaal andere muziek. Het is allemaal gepikt ook nog. Mm -hmm. er, er, er is ook muziek, die, die, die is niet gepikt, hè? Dat is eigen muziek. Dat is eigen muziek en toch is het ouderwets. Ik wil eigenlijk een eigen nummer doen. Doe even een eigen nummer. Doe even een van die beroemde eigen nummers die je doet. Eindelijk doen ze een eigen nummer. Hé hey jongens, niet zo klef hier nu hè Dat bedoel ik niet Don't know why There's no sun in the sky Story well So we went away. we are glad to give you all the help you need to make your program and uh, uh, nice uh, for you uh, to make a compliment about our uh, musicians, that's Xia, that's the singer and that's Flores uh, is the guitar player so uh, if you like some songs and you know a title maybe they can sing it for you, this is not strictly a program for a uh, Yeah, for asking uh, for the music you like This is more the program to call me mm. And nobody calls me Because all the people are somewhere else And not in Holland So, Miska, I'm happy for you You are the only listener mm. So... Each one she passes, goes Ah oh. When she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so gentle That when she passes each one she passes goes Oh Ooh But I love her so sad Day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten, young in love The girl from Ipanema goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see She doesn't see Aan de beurt. Het ja, nou, hier is de microfoon dus. En, maak er maar de doe Kom er even gezellig Dag, achter. lieve luisteraars. je nee, moet je dan zachter doen als je naar de microfoon gaat. Het leuke is dus dat Dag, je hier, hier, nee, maar als je hier bent, dan praten we zo. Dan praten we steeds zachter, dan oh, ja. we op een gegeven moment hallo, luister. lieve luisteraars. Nee, dat is het, dat is het, de ja. grap juist. Ja. Dus oh, ja. als je een hele volle stem wil hebben, kijk bijvoorbeeld, Ho. en dan ben je ontzettend hard aan het schreeuwen. Ja, leuk. leuk. Oh ja, Want ik snap er helemaal niks. Nou, die hele niet. kleine i die kun je heel lang voorhouden. Ja, dat is waar. Maar vertel je eventjes, gewoon, vertel eens even wat. Hier is een muts. Ja, nee, dat ging niet over op? jou. Hier is een muts. Mag ik die even opdoen? Praat even tegen de muts. Die keppeltje. Het is een keppeltje. Inderdaad. Maar praat even met de muts. Ja, dag muts, wat zie je er leuk uit. Ik wil je opdoen. Maar ik weet niet of het mag van de eigenaar. Wie <laughs> Die muts met een eigenaar. <laughs> Tuurlijk wel. Je, je lijkt wel een moslim ah, die muts, meisje. Die, die muts heeft een functie. Oké. Okay. Die heeft een functie, ja. Want jij spuugt de hele tijd. <laughs> nee, dat is de popfilter voor. Daar is die muts voor. Die muts, die helpt bijna net zo goed als deze. Alleen, deze, die heb ik er extra op vanwege dat ik moet daarin praten. Ja, maar je hebt zo'n ingewikkelde constructie gemaakt. Ja, maar dat. Kijk, dat, wat ik niet luisteraars. wat ik zie is een microfoon deze doet het ook hier. in zo'n shockdemper op een statief, met een telefoon een. eraan geklemd. en, hier en nog een, een andere, eh, nog een microfoon en, en nog een microfoon met een postbode elastiek. En dan zie ik een wit keppeltje. Trouwens, er zijn nog meer postbode elastieken aanwezig en een popfilter. Ja. Nou. Even ter informatie. Leuk toch? Ja. Nee, maar kijk, zo kan je best wel een programma maken. Ga nou eens verder. Vertel nou eens gewoon wat verder. Ach, jongen toch, ik kan dat toch niet op commando. Ik zou niet weten wat ik nog te vertellen heb. Gewoon dat je eens per week gewoon een uurtje, en dan heb je gewoon een uurtje en dan begint gewoon dan. En dan, wat er ook gebeurt, daar zit je dan en dan ga je gewoon aan de gang. En dan begin je gewoon iets te vertellen en dan zeggen die mensen daar iets van. Ah, wa, wat? Wa. Nou, ik zing liever, zal ik je vertellen. Ja, dit, nou ja, weet je wel, maar, maar dan moet je meer repertoire hebben. Nou Dat zeggen de mensen op de chat, hè? Ja, komt. komt Adrie er heet, er heet, de heet de de ze de allemaal. Ja. Oké. Okay. Nou, Adrie, this one is for you. Black and orange, stray cats sitting on the fence. Ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I start right by. With my tail in the air Straight cat strut I'm a lady's cat I'm a failing Casanova Hey man, that's bad I have a shoe thrown at me From a mean old man I get my dinner From a garbage can <laughs> en En dan is het over denk je dit had je nou moeten rekken. Later, repeat, First 2. Het <laughs> <laughs> is echt gewoon zo stom. Er staat gewoon met, met best wel duidelijke letters hoor. Dus ik zat echt te wachten tot jij -oh -hoo -hoo -hoo ging doen. Nee, nee maar ik, ik, ik kan niks op commando, dat, dat heb ik net van kunnen. jou geleerd. Okay. I don't know. <tot> I slinked down the alley, looking for a fight Howl the moonlight on a hot summer night Sayin' the blues, what well, the lady cats cry Wild straight cat, you're a real blind eye. I wish I could be a cat-free and wild But I got cat clans and I got cat style Ooh. And I'm ja nee. oh. uh, yeah, absoluut heel snel heel snel we hebben het zullen we hebben heel snel we hebben heel snel we hebben hebben heel we hebben heel snel jullie... Donderdag weer, ja Morgen nog even naar Gerard luisteren Gerard is van tussen 7 en 8. Dus allemaal welkom bij Gerard I Doei I'm gonna hang on to eagle Because nobody knows you When you're down Not one penny And as for friends You don't have any When you finally get back on up on your feet again Everybody wants to be Alone, lost friend. Said it's very strange Without a doubt Nobody knows you When you're down and out So Nobody knows you Down and out In your pocket Not one baby And as for friends You don't have any When you finally get back Up on your feet again Everybody wants to be Your good old lost friend Said it's mighty strange